Wij gaan verder, eet, drink, en wij gaan een klein beetje zo verder. In deze dagen worden vele extra tranen uitgescheiden. Ik bedoel materiële tranen worden veel extra uitgescheiden. Omdat na, de, na een feestdag is het altijd zo. Na feesten is het altijd gebeurd, het zo. En daarom, een, een mens die aan zichzelf werkt, moet erg voorzichtig zijn in die dag. Na de feest, na elke feest. Een feest betekent, hoeft niet een, een feest te zijn. Welke feest wat je ervaart van binnen als vreugde, dat is feest. Oké, okay? dat is feest. En er bestaat natuurlijk feest dat van boven feest is. En er bestaat ook een feest dat jij hebt, dat de mens gewoon zelf hebt een gelegenheid een verjaardag, wat dan ook. En na elk feest moet je voorzichtig zijn. En met vreugde moet je altijd voorzichtig zijn. Wel moet veel uitbundig vreugde zijn. eigenlijk van goede vreugde zijn, maar je ziet het wel. Vreugde is net als licht, ja of niet? Je ontvangt licht, op welke vorm dan ook. Veel eten, drinken biertjes, uh, muziek, wat dan ook. je voelt lekker, je voelt lol, oké. Okay. Maar dat is net ook genot, wat dan ook. Dat moet je ook zien, net zo als je in het geestelijke, het hoge licht, tegen massag slaat, zo is het ook tijdens een feest. Tijdens een feest, verkrijg je daar allerlei lekkernijen, dat, en dansen, van alles gebeurt er, ja, en wat er, ook, wat er ook niet gebeurt. En jij moet zorgen ervoor dat, dat jij wel een zekere massag uh, opstelt. Tijdens een feest. Dat jij niet overbodig, Dat jij zorgt, opleidt. Dat jij, dat jij jouw grens van het genot van alles wat er geweest was. Of wat zal zijn op dat feest dat het niet, jouw grens, dat het niet gaat jouw grens overschreden. Dat moet je erg goed opletten. Want anders, daarna komen die tranen, overvloedige tranen na het feest. Veel te mee, veel te veel. Want, hoe dan ook moet je wel zien, dat als je komt naar een feest, dat bleef het toch wel van dat genot wat daar wat jij zal ervaren daar, door wat dan ook, versnapperingen, weet ik veel, dansen, wat dan ook, muziek, dat altijd meer, meer zal jij, wat wij hebben net geleerd, dat de druppeltjes, jij zal altijd meer druppeltjes van het genot binnenkrijgen, dan jouw grens is, dan jouw natuurlijke grens is, jouw anti-egoïstische kracht het toelaat. Altijd zullen druppeltjes vallen, wat wij hebben net geleerd, net zoals in het geestelijke, zo is het ook in de materie. En dat kunnen goede druppels, druppeltjes zijn, zoals het in het, wat wij zien hier, waarbij het van licht lichthogema uit het oog komen, dan die, die druppeltjes vallen Binnen de, door de grens van de massage, Maar dat kunnen ook. En kwade. Druppeltjes ook. Vallen in jouw. Kening. Ja. Daarom moet je dat ook. Opletten, goed opletten. En na een feest. Liever want, en dat is natuurlijk. Niemand is verzekerd voor 100%. Die dat niet zal ontvangen. Dat ongewenste. Laten we zeggen. Of Overmatige. Of ongewenste druppeltjes die in jou vallen tijdens een feest. Welke feest dan ook. En de mens moet dus uh, voldoende voorbereid daarvoor zijn. Ja? Dat is, dat is erg belangrijk. En toch niemand is verzekerd dat, is, dat, dat die, die, die druppeltjes, ongewenste druppeltjes, niet laat vallen... Uh, door de grens, dat die door de grens heen zullen komen van zijn massa. En daarom is het ook na het feest, moet het ook in nafeest uh, werk gedaan worden. Na, na elke feest. Vooral na zo'n groot feest, grote serie van van. van ...feesten die nieuw geweest waren. Dan moet je erg voorzichtig zijn. Moet je dat weer brengen dat allemaal weer... ...in een... ...rustige water. Ja. En correcties te doen, et cetera, et cetera. Wij gaan verder... ...de linker kolom. En... De regel 12 We zagen maar we naaflei en non demaun demaïn. Ratihinke esha der tin legoja maraba. Dat was de punt. wat we nu leren wordt nauwelijks geleerd dat. Dat zijn dingen die weinig over hoe boven, beneden vertellen iets, dat men probeert dat, men leert dat niet, weet ik niet, maar daarom is het belangrijk dat we het wel leeren. Twaalf. En het is bijzonder belangrijk dat die, die, die, die, die, die tranen, die dan, geestelijke tranen, let op twaalf. En we zeggen, zo, maar we in, en dat is wat hij zegt, de zoger. Wanneer ja, hij in en vallen die tranen, Ratichinka esje, kokende ja als vuur, legoja maraba, binnen de grote zij. Zei als water, ja, verzameling van water. Dertien. Dubbele punt. Vehus soda ki azaka mavet fertin ahava. kasha kashaol kinaa reshafea reshafega reshfe reshfei es vijftien. Shall have it, Yud K. Ki niet beaer. zestin admaot Baot mitoch rachamim va havar. haor zeifentin ha ilion elatachtum. Er wat langere ons nu van der zijn. Er is zoiets, zo'n verschijnsel, zoals wij dat, zoals wij leren nu hier, dat van boven bestaat enorme warmhartigheid voor de mens, en liefde voor de mens. En men wil geven dan, en men kan dat niet, omdat men massage heeft, et cetera. En dan komen die tranen, van boven komen die tranen, die dan penetreren in de mens, de, de, de, qua krachten, dat is de krachten die penetreren in de mens. En wat gebeurt daarmee? Kijk hey, wat hij zegt. 13, na de dubbele punt. We Wehoes het katoef. En dat is het geheim van wat geschreven staat. Ki aza, en dat is een, een vers, het vers. Een vers uit Shira Shirim uit de lied der, lied, lied der liederen. Wij noemen dat niet als hoofdlied, hoofdlied nog een keer, maar lied, lied der liederen. Ki aza hamavet ahava, dat is in het achtste stuk van Liederlieder. Lieder. Want ki aza hamavet ahava, want de liefde, let op wat je zegt, want de liefde is sterk als, als, als dood. Kasha kisha is. Tai als Inferno, ja, wat is het? Ja? Uh, als Hel, ja. Kasha A kies je ol, kin uh, A. Nee, dat is. Tai is als Hel afgunst. De Afgunst is Tai als een hel. Natuurlijk kunnen we dat niet, dan kunnen we dat zelf niet begrijpen daar van die Shira Shirim, maar doet er niet toe. Want hij geeft iets aan. Er is Chafeha, is zoiets van haar vlammen, van de liefde, haar vlammen zijn Er is als eh van een vuur 15 shall have it uk normaal is het uk ziet dat die het eerste woord in de regel 15 de laatste twee letters uk van het eerste woord het eerste woord voor voor de voor het hakje voor het hakje voor het hakje begint dan a, that is dat eigenlijk één woord. Shalhavatia, eigenlijk. Normaal is het één woord, maar hij heeft dit nu uit elkaar gehaald. Shalhavat, Judke. Judke weten we dat dit Chogma en Binai is. En Shalhavat, Judke betekent zoiets als een lijende vlam van Judke. En K. is natuurlijk kom van boven. Ja, Juk, dat is dan de en Bina. Daar komt de liefde daarvan. Da, Vandaan naar de lageren. Dus dat is dan een vlammend, een laiende vlam van Udk. En dat is dat wat, hij, wat in dat Lied der liederen. Dat is het hoogste van alles wat er uh, op geestelijk gebied is. Uh, het meest intieme. Van alles wat op het geestelijk gebied is. Uh, van de hele Torah. Alles wat gegeven alles wat is aan de mens. Zit daarin. Kiniet <speaking in the> Baer, Sha'elo had maoot, want het <Hebrew> is uitgelegd. Sha'elo zestien had maoot dat deze tranen. baot met Ochrachami Wahava komen uit de barmhartigheid en liefde or Haïlion, fan. Het hoge licht. Voor de lachen. Oké. Okay. Punt 17. Uchmoche tim Ba anavaga achtin. Ba'et Ba et shahadam nimkaru meava. Okay. Okay. Ba rachamim al. 19, Gaviro Nimt admaot, Hadmaot Rotachot kefi midat 20 Kemirat elav, Elaf Meaaf Elaf Hij gaat het vergelijken met het, de aardse mens. timt zijn zoals wij vinden. Ba nafagashmi in de materiële tak van die tranen in de mens. 18. Ba etsha adam neem karume af in de tijd wanneer de mens, wanneer zijn innerlijk wordt ontroerd, ba hava avrahamin, in liefde, door liefde en barmhartigheid over zijn. Kameraad, medemens, 19. Neemt zo, dat maar wat dan, dan vinden wij dat de tranen, rotagoot ro die uh, kokenden zijn. Kofie medat, die koken, die koken, dus de betekent koken, betekent de kracht van hen. Is, is kokende. Kevimidaat volgens de maten de mate van 20 kemiraat maaf alaf, volgens de maten de mate van zijn uh, zich ontfermen ont, ont, over zijn vriend. punt hoe bid maot amurot 31? Je rotachot meod me ke reshafeha respei 22 esch. Shalhevet yudkei. het 20. Ken hobid me oot Zo is het in de ten van de tranen. Waar weet waar het gezegd wordt in de zorgers 21, God, dat zij koken, zeer kokende koken zijn, kokende zijn, als esch, als vuur, kokende zijn. Dus die tranen zijn kokende, waarom? Vanwege de liefde van de hogere, hogere ten aanzien van de mens. Besot reshavé, reshavé, as. In het geheim van zoals het staat in het lied der liederen: van dat haar vlammen, haar vlammen, als vlammen, als vuurvlammen zijn, als vlammen van een vuur. shall have het als leiende vlammen, leiende jutkei. En Judkej, omdat Judkej is de kogma hoog, en de bina, alles komt daar vandaan. En hun liefde is, is uh, volkomen liefde, absolute liefde voor de lagere. Punt. Als de mens zou, zou zich bewust ervan zijn dat hij zo geliefd wordt door, al die, door de hogere krachten, dat alles aan hem gegeven wordt. Als wij dat echt zo dagelijks ermee rekening zou houden en niet ons voelen dan als verlaten hier. Dan zou, nou, juist dan zouden wij niet voelen als verlaten hier op aarde. Ons verlaten voelen komt alleen door onze eigen uh, kortzichtigheid. We zijn uh, Amro 22 na de. The... De maïn ratich in 23 ka'esha lego Yama Raba. U middat hamalchud. Mitzade 24 hachokman ikra Yama Raba. Ki ime mena 25 rabbi madhiri misprayet 22. Wze Amro. En dat is wat hij zoger zegt. De ratichin de Kokende Tranen. 23. Keesha als vuur. Lego yamaraba binnen de, binnen de grote zee. Umidata malchut en de Mate van de malchut Mitsada Chokma, van de kant van haar Chokma, van de Malchut. Nikra Yama heet de grote zee. Ki Mimena, want van haar van de Malchut, Nimshachim, Mayim rabim worden uh, grote wateren aangetrokken. Adirim, Mishbrey, jam, dus uh, verheven. Edel, edel uh, adelachtige, adel, wat zeg ik zo verheven, die brekende, die zei brekende uh, water. Het is, het komt van een, uh, van een pasuk, van een vers. Maar het is geen vers, het is, het komt van uh, van psalmen bijvoorbeeld. Maar men, men psalmen zijn geen versen als zodanig. Het is ook wat hier ook staat. Eh, alles is gekodieerd. Het is niet om een mooie woord. Het is niet een eh, mooie, mooie vers. Versen die, zoals men dat eh, mooie taal gebruikt. Het is alles gekodieerd. 26. We zijn on de main kaim hahu memana, 27 duma weet kaim. Double Kijk, we moeten nieuwe smaken krijgen. Hier was er iets met, met tranen met de aan iemand die aangesteld is, ja, en zo'n engel die aangesteld is over de water, en etcetera. Dat soort dingen vreemd klinkt het in ons, in onze oren, et cetera. Maar alles, geestelijk alles, kunnen we dan aanwijzen op de boom des levens, maar moeten we ook die smaken ook uh, ook ontvankelijk zijn voor die beelden, die zoger ons geeft. We zien uh, Schömer, dat is wat hij zegt. Ik voel, het, ik voel het zwaar van binnen. Het is... Dat ik voel dat hij erg zwaar, zwaar aan. Het is, is erg hoog. En erg onderdringbaar. Um, under, under, dat betekent dat het ook een zeer speciaal iets is. We, we zijn zo en dat is wat hij zegt. De en van deze tranen, Kaim Haoumemana, wordt stand gehouden, of uh, wordt in stand gehouden, die aangewezen, die, nee, die aangestelde, die, de kracht die aangesteld is, dat die heet Duma. Zijn naam is Duma. Weet Kaim en die blijft daardoor voortbestaan. Deze. Het is hier een zeer speciale naam, Duma. Kijk naar dat woord Duma. Komt ook van het woord Dom. Dome, Dom. Van. Nee, van Dom ook van het. Dom ook van het. Uh, mond, mond dicht houden of zo. So, niet spreken, et Maar het is ook een erg belangrijke naam. Dat is. Um, deze naam zullen we ook aantreffen dat ook uh, elders in de zoger staat, dat die dan waakt over de ingang van, de, van het paradijs, van de Ganeden. Alles geestelijk, alles qua krachten. Want ingang van het paradijs natuurlijk moet bewaakt worden voor de ongewenste bezoek. Ja. Voor ongewenste iemand die dan zou ook dat willen kopen. Yeah? that kind of need to that is it. what man need can cope there is a lot of clippot and also a lot of denim and enormous of walking from in the, in the in the in the paradise where is that where is that your uh, room uh, yeah ja? Waar? Huh? De, de, dalet, Jud, Mem? Ah, de, ja. Ja. Oh, zie je dat ik bedoel? Anders, anders zie ik dat dit een. Uh, uh, dus, Dalet, Jud en Mem. De Yama bedoel je, ja? Ah, dat is iets anders. Want ik voel het wel dat dit niet iets. De Yama. Oké. Okay. Dat is dan goed, want anders begrijp ik het niet, wat het hier staat. Goed, uh, dankjewel dat je het, het zegt. I want zij ze heeft een boek en ik heb geen boek bij mij. Uh, well, we zouden ook daarachter komen, maar dan is het goed dat je dat ook wakker roept. We zeggen, dat is wat hij zegt. O, mijn non, de mijen en van deze tranen. Kijm, woordnet op plot, blijft... Bestaan, bestaat, daardoor hahu hu memana die aangestelde, hij hey, die aangesteld is, ja, nu klopt het wel, de jama, over de zij, dat hebben we ook geleerd. Dus herinner je nog, de, de naam hebben we een andere naam gehad, resh hei wav ja, op de vorige les, les. herinner je nog, re resh hei wav was vorige keer, oké. Okay. De, ja, dus dat werd de aangestelde over de zee Weet het en hij blijft daardoor bestaan erg erg diep, het is bijzonder diep en daarom uh, gewoon door moeten we doorkomen kijken wat, wat wat is allemaal waar hij het over spreekt dubbele punt hij dat wil hij oto Hassar Shel Hayam 28. Schenegrag, Baed Breyat Oulam En wat ik had gezegd over de Duma, daar zullen we spreken op een andere keer, want precies, want daarom is het misschien ook de wie dat heeft uitgetypt, of het, de het dacht de zo, misschien ook dat deze naam is ook dat, dat deze naam verwisselde hij deze naam. Duma, dat is iemand wat ik jullie had verteld. De aangestelde, maar niet over de zee, maar aangestelde voor die de iemand die aangesteld is, de kracht van zo iemand, die staat voor eigenlijk, voor de gehenom voor de hel. Ik had gezegd voor de paradijs, maar is, hij brengt het, hij, so we zullen zien dat maar dat is eigenlijk de, die kracht die staat, wat is eigenlijk wakt over de, de baas laten we zeggen, over de over de hel Duma. en alles kan je lezen in de naam zelf wat hier staat, maar dat is niet dat heeft niet betrekking op wat wij hebben, wat, waar wij het over hebben, maar hier is het dat is de aangestelde over de zee. Hij, uh, nu dat wil zeggen, 27. Otto Hassar, deze die minister van de zee, 28, zijn herak bij het olam, die gedood werd in de tijd van het scheppen van de wereld. Wij moeten ook ontwikkelen bij ons... De geestelijke uh, hoe zeg ik dat, voorstellingen, ja? de geestelijke uh, niet fantasie, maar de geestelijke het vermogen om geestelijke beelden te kunnen bij ons ontwikkelen. Dus kijk, wat je spreekt over, niet denken, natuurlijk over de zijen, die wij hier hebben, natuurlijk spreekt hij over, over andere dingen. Eindelijk. maar hij gaat het ons nu uitleggen wat hij, hij bedoelt dus dat is de minister van de Zee die gedood werd tijdens het scheppen van de wereld nou wat betekent dat en dat is, dat is wat we leren dat het staat ook in de in, de, uh, in de Talmud et cetera en als je dat leert daar ook niemand begrijpt het ze leren dat vijftig jaar, maar ik kan niet begrijpen. Alleen hier, alleen de zoger kan ons in de korte en bondig ons dat geven. Let op. Wat betekent dat? Kmoshe am Ruh Hazal. 29. Alla pasuk. Uwit funato machats resh hai waf. Bet, sorry, res hey, bed. Shabaet derta, dag marlo. Hier vind ik niet goed. Dat is dan vind ik dat het yikavu uh, ha'maim. Zo so is het staat okay. in het boek. Yikavu ha'maim. Oké, bijnon staat het yud kuf res. In plaats van res set twee letters vav. יאכוו גמаем אל ממקום אחד. אין דירתה. לורא צ'אלילו אמי מי בריישית. בוא מיר. שתי דירתה. שמה אילו gadmaot ano flotli ya maraba. גודרי דירתה. קаем ויד קаем. שגולה ח על ידי. שגולה. Aljadam, Litgeja. Zeer Kijk nou hoe, hoe dat allemaal zit. Nog een keer, herinneren we je ons een beetje van het algemene beeld, wat, algemeen beeld wat bij ons opgewekt werd. Dat er een zivouk is, ja of niet? Zivouk tussen het hoge licht en een massa. Ja of niet? En, en steeds, steeds druppeltjes vallen, ja, vallen van het, ...de traantjes... ...die vallen steeds... Uh, ...door de grenzen van de massagie. ...door de grenzen van de Oké? Oké. Okay? Okay. ...en daar, daaronder... Is, ...zijn ook wateren... Duidelijk, ik bedoel wateren... Bedoel, allerlei krachten... Uh, en, uh, ...ook bij de mens is het... ...net als wateren betekent... ...en klipoot... ...en allerlei krachten die daar zijn... Daar, ...gemengd, gemengd met alles... Daarom zien we ook in de, in de zee, ook beeld van de zee, is dus ook vissen, daar een vissen en allerlei andere wemelen daar in de zee, in de wateren. Zo ook bij de mens, in de innerlijke van de mens is onder de massag. Daar zitten ook uh, en klipoot en al van alles. En daarin komen steeds die druppeltjes, ja druppeltjes van, uh, van licht. Ja, en nu eventjes dat verbinden met wat hij ons vertelt over die aangestelde die over de zee. Uh, waarom werd die gedood? En wat betekent dat? Natuurlijk, wanneer de druppeltjes... Laten we zeggen, laten we hem eventjes aan het woord houden. Kmoos uh, am, zoals de wijzen hadden gezegd. 29, pas over, Pasuk, over het vers. Uwit von Atou en door zijn inzicht, inzichten, maghats rahav sloeg hij neer de Rahaf. En rahav dat is de naam van die aangestelde. Herinner je nog, vorige keer hadden we dat die aangestelde over de zee, dat was zijn naam, Resh He-Wa, bet En Shebaet, en dan gaat hij ons uitleggen, wat betekent dat? Shebaet, dertig, arlo dat in de tijd wanneer aan hem gezegd werd, het beest scheppen van de wereld, ja, dan in de tijd, wanneer bij hem, aan hem gezegd werd. Je Hama hamaim, en hem komen gaat, in de breshit, in, in de scheppingsdaad, wordt gezegd. Laat de wateren stromen naar één plaats. En toen dat aan hem gezegd werd, wie heeft dat gezegd? Hashem heeft dat gezegd, ja of niet? in Bina, dus Abohima heeft dat aan hem gezegd. Lorat mei mei Hij wilde niet opslorpen de wateren van de brisht. Hij wilde gewoon in die wateren dat die wateren blijven bestaan zomaar. Hij wilde niet de wateren laten stromen waar het nodig was, waar het gezegd aan hem werd: laat die wateren daar stromen. Waarom niet? We zullen zien. Wel, maar hij zegt, 'Sheme elo ad maot, waarom niet? Omdat deze zei dat deze wateren die waren, hij wist wel dat van die wateren steeds zou de druppeltjes komen, de druppeltjes van het licht, ja, de druppeltjes wat wij noemen dat de maot, de tranen van het licht, orochomah, or, or, daarvan zou hij'. Zich kunnen, steeds kunnen die ontvangen. Meer en meer van die druppeltjes van, die, van, het, van het heilige. En daar zitten ook in de water, dan ook bedoeling, dit, dit is maar goed. Daar zitten ook klipot En dat wil hij zo vasthouden. Waarom? Door wat leert, uh, leeft men uh, de klipot en alles? Waar? Door wat leef, leef, leven ze? Door de ktusha, door het heilige. Ja, door, dus door het ontvangen steeds van die van die... Um, tranen... of, of de, wel, van die... Uh, druppeltjes van... lichthoogma... dat zou dan voeden... de die, die, die zij, de klipoot, et cetera. Dat dacht hij. Dat zou hem onderhouden. Hem standen houden. En dat... Were, dat daarom wilde hij niet... Uh, die wateren... opslorpen, of... Op de manier te doen dat zij op een, een bepaalde plek zouden doorstro, door, doorstromen. 32. Shemei maot, anoflot leyama Dat van deze tranen die vallen in de grote zee. Hoe 33. Kajem, weet kajem. Hij uh, bestaat daarvan en blijft daarvan. Voortbestaan. Shaholeh al-Yadam, dat hij loopt daardoor. We schaf, leed en daardoor komt hij tot leven. Steeds leven geven ze hem. Want die druppeltjes, die komen dan steeds eh, daardoor. En dat onderhoudt hem, etc. 34. We zegen Omer. We kadis, kadis, schmei de malka kadisha. 35, we kabel, alle, Lemevala mevalla, me mawe de brishid. We zijn maar en dat is wat de zover zegt. We kadisch me en he, nu en nieuw, nu wordt gezegd over die Rahav, over die aangestelde, over de zee. De, en hij heiligt zijn naam, dus de Malka Kadisha. hij heiligt de naam van de heilige koning, 35. Wekabil alle en legt op zichzelf, en neemt op zich le de om op te slorpen alle wateren van de brisit van de scheppingsdat. Dubbele punt. 36. Nu gaan we ons uitleggen. Ki et prijata ulam lam. gia shum tikun. Hel hamal De mal hoed. ziel tiken. Et de volgende pagina. Ein, za et. Äh, Zijfentach de rechterkolom, kolom Haasulande Reichel. Paulamot abija. Basot man de bina Velo Baman twee de malchut Hispik Rak letet Rishonot de malchut Velo drie Le malchut de malchut kanal de vorige pagina, de linkerkolom, de regel 36. Ki waed ulam, want in de tijd van het scheppen van de wereld. Of logikia shum kikun, el mahamalhoed de malhoed, kwam absoluut geen correctie, geen correctie aan malhoed de malhoed. Ja, dat weten we, want de wereld is geschapen door de tweede Tsimtsum. Wat betekent dat? Want de schepper had ingesteld de wereld oorspronkelijk. Let op de volgende pagina de eerste regel de rechterkolom, kolom de, Hij had ingesteld de wereld in Abiya. Dus Atilut Briaiteracia. Dus vanaf de acelut. Hij had ingesteld. Deze wereld en Basot man de Bina. In het geheim van man van de Bina. De Bina, man wordt uh, opgetrokken van de Bina, dus niet van de Malgoed de Malgoed. Maar van de Bina. We be man de Malgoed en niet van de man van de Malgoed, dus niet van de Malgoed op, op haar eigen plaats. Maar van de Malgoed die stijgt naar de Bina. En het is altijd op in eleke, in eleke, op, op elke, individuele sfera. Dus het is niet zo dat het alleen maar malchut steekt naar de bina. Het is malchut steekt naar het bina van Yisso, ja of niet? Naar de bina van de malchut, en naar de, naar de bina van de Yisso, en naar de bina van de als je hoger gaat, naar de bina van de God, cetera. Dat is de bedoeling. En niet alleen maar naar de uh, algemene bina van de Ginz Oké? Okay? Dus de wereld werd zo so ingesteld door de schepper dat uh, de vier werelden die zijn opgebouwd op de man van de binai, niet van de man van de malgoed, goed. de malgoed. Je zegt, hij spreekt het sferot de malgoed, dat dat genoeg is, let op, for, alleen voor de eerste negen sferot van de malgoed. Alleen de negen sferot van de malgoed kunnen daardoor gecorrigeerd worden. We lopen drie le malgoed de malgoed. En niet voor de malgoed de malgoed. Kan al zoals boven gezegd worden. Dat hebben we geleerd. Ja? De gaze gazelle blijft uh, alle 6000 jaar in de, als het ware in de, in de, in de, in de stofderaard. Punt. We zes zod. Maar zo, hebben een gezelle. Al vier Alfira pasuk. Ik niet. Ik niet. Ik niet. Ik bishop Wat staat er bij jou? Ik ben bishop fout. Ik ben bishop fout. Ik ben bishop fout. We shot food. Aanii. Gid halti. Haulamot. We Zes. Otam. Kia malhud de malhut. Kolti mutal. zeifen, rak ala tahtonim. Drie nadepen. Dat so is wat de uh, wijzen hadden gezegd. Alle pasuk over het fe-, vers. In het vers staat het zo so, dat Ami-ata, staat het met een uh, patach, Ami-ata, dus jij bent mijn volk, staat het. Uh, maar de wijzen zeggen daar, het is van Ishaia's zoon, Jesaja's. Maar zij ze zeggen zo, so, lees niet Ami, maar lees Imi. Dus lees, een, onder ain lees, dat daar staat niet Patach, maar een puntje staat het. Alleen Gierik staat het. Dat is wat zo so, luidde, dat uh, wat de wijzen hadden gezegd. Zij ze zeggen daar, Imi Ata, dus Ami Ata betekent, jij bent mijn volk. Ja, uh, uh, Ami, jij bent mijn volk. Maar zij zeggen niet, lees niet mijn volk, maar lees Imi. Imi me betekent met mij ben jij. Met mij ben jij. Dat is heel anders. Imi. Atem. Uh, Beshot voet. Jullie zijn met mij in partnerschap. Dus de lageren. Met de hogere Zijn in partnerschap. En niet het gaat die oula moed. Ik ben begonnen. Ik begon, ik begon de werelden. Ik heb het begin gelegd aan de werelden. waar de eh, hem gomri motam? En jullie zijn. Uh, volbrengen dat. Dus de, de, uh, de laatste de last touch. Leggen jullie dat. Jullie maken het af, beter te zeggen. Ja, jullie maken het af. Duidelijk. Die hamalchut de malchut, want de malchut, malchut, de malchut. Kolt ikuna, moet al rakat achto let op. Al haar correctie is opgelegd alleen op de lacheren. Het is alleen een functie van de lacheren. Als de lacheren dat niet doen, niet doet niemand zal het doen. We kunnen wachten op de Mashiach, zo so veel als we willen, ja? We kunnen wachten op de komst van de Mashiach, van de verlosser. Ja, van de bevrijder, zoveel als we willen. Als wij, ons, als wij niet doen van beneden, als wij niet corrigeren onszelf, komt niets van terecht. De tijd van de correctie hangt langs alleen van ons af aan. Duidelijk. Dus al die kinderlijke kreten van, laat Mashiach nieuw komen. Ja, ze zeggen dan, laat de Mashiach nieuw komen, laat hem nieuw komen. Wat doe je daarvoor? Grijp je? Dat <laughs> is eigenlijk een komedie. Want als je jezelf niet corrigeert. Ja, via de, via de directe licht. Direct li dus via de Josher. Niet zoals algemeen, zoals de hele natuur dat doet. En zoals religieuze mens dat doet. Absoluut helpt niet. Absoluut helpt niet. Onthoud het erg goed wat ik zeg. Al het religieuze gedoe helpt niet. Geen, voor, voor geen millimeter helpt al dat gedoe wat men doet zonder werken aan zichzelf. En dat is wat we leren nu in de zogenaamde. Kijk nou hoe moeilijk gaat het vanavond. Het is werk wat wij we doen. En we, moeten, we moeten doorheen komen. Het is niet dat wij iets doen. Dat... We moeten er doorheen komen. We moeten kijken wat in hoeverre wij verder komen, dat is het werk wat we doen. Maar stel dat het hier een, een religieuze gemeenschap zou zitten, ze zouden al lang al liederen zingen, al halleluja, halleluja, zo al lang gezellig zijn, zal zijn, ja of niet? En ik voel nog niet, ik voel nog niet, dat, ik voel nog dat dit nog een proces nog, uh, nog uh, gaande is. En of het ons zal lukken om eruit te komen, eigenlijk uit die, uit die, grote zee, jam... jam... Uh, de grote zee... om eruit te komen. Dat, dat zullen, we, zullen we zien. En zo nee, dan zullen we ons erbij neerleggen. En het is niet eenvoudig. Dat is... Hier zitten erg moeilijke dingen. Ze erg diepe beelden die wij moeten... geestelijke beelden... die wij on, eigen moeten ons maken. En het gevaar dat we, is... dat wij kunnen die ook... Uh, een zinnebeeld van maken, materialiseren, et Maar kijk nou wat je zegt, ons, de malgoed mal kan alleen door ons, door de lagere kan, uh, is overgelaten aan de lagere. Door onze man, op te trekken van onze man, kunnen wij de malgoed, de malgoed zuiveren. Tot natuurlijk, tot een bepaalde hoogte, waarbij dat alles ait wordt wat we, wat aan ons uh, gegeven was. U <coughs> <coughs> Ka sh Neymar lo lissar acht hayam. Yekovu amaim el makom echad. sireve Loratsa Livloa livlo kol mei mei Kijk wat hij ons vertelt. U nu gaat hij ons uitleggen. U en daarom, Kachenei Marlo van het aan hem gezegd werd, Le Sarayam aan de minister van de Zee. Je Hamayim laat de wateren uh, verzamelen, zich verzamelen in één plaats. Ja, dat is ook een van de scheppingsdaad. De schepper zei: uh, Abouim, Negen. Sirev, hij weigerde. En we hij wenste niet al wateren van Brisid, van het scheppingsdaad, op te slorpen. Want we herinneren nog, hoewel alle wateren worden toch. Kijk, kijk. Wat, wat welke wateren van de scheppingsplan moest hij uh, opslorpen? Alles was alleen maar water, ja of niet? Water, alles was water. En wat heeft de schepper gedaan? Hij heeft gezegd. Scheiding heeft gemaakt tussen hogere wateren en, latere, en lagere wateren, ja of niet? Dan, en dan moesten nog de, moest nog, de wateren moest nog weggehaald worden om, om, om de plaats te maken voor de droge. Ja, droge, dus maalgoed moest verschenen, et cetera. Dat is, maar hij, hij moest allemaal naar één plaats gebracht worden. Dat, dat weigerde hij te doen. En kijk nou wat, wat, wat, waarom. Kietien tien, ha, klepoot, ha, ju, go, vroodalaf. de klepoot waren hem te boven. Waren, waren uh, zeg je dat, uh, over, uh, overwonen hem. Ja, de baas, ja. Huh? Ja, de baas. Niet de baas. Ja, te hoog, te, te, te, te boven gingen, hem te boven. Mehmet hij is er op een vanwege het tekort vanwege het ontbreken van de correctie van de malhud de malgoed. Daarom de de klippot waren uh, enorm krachtig, waar hij kende herak en daarom werd hij gedood. Wat we kunnen begrijpen, wat we kunnen volgen, is al meegenomen. Amnam Eilot valf had de maoed, had Hen. Hamover rood. Mittaknot met Et dertien amalhoed de malhoed. not not hajout. Lesser ro. shell yam. Deze is de vijfde kadis. De vijfde de vijfde kadis. De vijfde kadis is de vijfde kadis. De vijfde kadis is de we hool kochot harasha. We achtin kulam el makomehat. Sche huusodaat silut. Ki ulam, ki ulam negentin hatsilut. Iet paschet paschah we imraglei ak adet vintag ulam aze. We kumar atikun. En Jehoff 21, Oh, kijk, zo moesten we ook leiden om uit te komen. Hé, hey, laat ons leiden, dan moet je ook leiden. Ja? Als een kabbalist laat je leiden, dan moet je met, met, met, gewillig moet je zijn om mee te doen. Waarom? Het is werk wat wij doen, het is niet een hallelu halleluja. Let op. Kijk wat hij ons nu vertelt. Hoe het zit in elkaar. Uh, Eleven, ja. Amnam, Eload Maoud. Let op. A echter, deze tranen, zoals we hebben geleerd. Hanal, zoals boven gezegd werd. Hen en Amororood, zij uh, selecteren, uitzoeken. We hebben met tak nood et al en corrigeren de malhoed de malhoed. Duidelijk, kijk, wat, ik had, wat, wat we hebben ook in het begin van de les gezegd, herinner je, je nog, dat die, druppels, die druppeltjes van die lichtgochma, dat zijn als het ware, heel erg dunne, dunne fracties daarvan, gedeeltjes, die vallen steeds in, het, in het, de zee, en de zee, de zee, dat is de malgoed, de malgoed. En ze vallen steeds daarin, ja, en die zijn, uh, en daar is donker, als het ware, net zoals we en die gaan daar zuiveren. Die komen daar naartoe. En zuiveren die. Die mal goed, de malgoed. Ja of niet? Zij komen daar naartoe, die trantjes. En dat is dan Licht Chogma. Die, die fijne dingen van Licht Chogma komen daar naartoe. Buiten de Zivuk om. penetreert daar. En brengt de dood. aan de klipoot die daar zijn. Duidelijk, dus. Oftewel doet die klipot oplossen zichzelf daarin en daarmee correcties indirect wordt het correctie daarmee veroorzaakt voor aan mal goed de mal goed en daarom dertien? not not gejut, sorry, en daarom die druppels, die tranen geven levenskracht leseroshelajam aan de minister van de zij. Die Resh, wat we hebben genoemd, res, hij bet. Sheyu Haïla dat hij zou stand, stand kunnen, uh, kunnen houden. En le Kadesh, kadisha. de En de heilige, de naam van de heilige koning. Hoe, hoe kan hij dat doen? De Heino. Hoe kan hij heilige de naam van de heilige koning? De heino, dat wil zeggen, likayem am de mare, dat wil zeggen, om de opdracht, de opdracht van, de, van zijn meester te vervullen. Uleme, Olemel uleme vale, kol me wave, de en om op te slorpen, slorpen alle wateren van de brisid. Want in Brasheed was alle wateren, herinner je nog, alle wateren was chaotisch, chaos was. En dan moesten alle wateren, mussten, de schepper heeft dat dus, de binar heeft dan dus de werd, uh, heeft gemaakt aan de scheiding tussen ja, die wateren. Dat noemen we dat uitspansel, rakia, dat is dan de tweede Zimtzum. Maar dan nog, de wateren moesten nog afgevoerd worden naar een speciale plek. En hij gaat ons vertellen wat verder, wat is dat, wat betekent dat. Wat Oh, en nu goed opletten, dat is nu de quintessence van wat we hebben vandaag geleerd. ki aas dit batelna koele klipotse bouwlaam, want dan zal, zullen alle klipot worden uh, opgegeven opge, in de wereld. We hol kochot harasha, en alle harasha. En harasha, zeg yeah. En, ah, well, a, omdat dit een zelfstandig naam En alle krachten van het kwade, kan je zeggen. Van het kweteloze. We kawu achting koolaam elma en allemaal let op, zullen ze die wateren, zullen allemaal, eh, uh, Versammelen zich naar Stro, uh, stromen en zich versammelen in één plaats. Jehu zodat zilut, let op dat dat is de, welke plaats? Absolut. Dat alle wateren moeten dan, ja, uiteindelijk alle wateren moeten dan verzamelen zich in de Absolut. Ki olama Absolut, van de wereld Absolut ied pas het imraglei Adam Kadmon want de wereld absolute zal zich verspreiden gele, euh, op de gelijke hoogte met de voeten van Adam Kadmon Adolamaze to the tot deze wereld dus dan zal niet meer biya zijn ja de wereld, bij, wereld in wereld zullen dan <kürt> opgesloppt, als het ware worden, het zal dan de plaats innemen van alle werelden bija, bija, bija, bija, en dat zal komen tot onze wereld, zal geen plaats meer zijn voor de klipot, want alle klipot zijn in, in, in bija en eronder, we je er, we, we gemarret en zal de gemaratie kon zijn, de volledige correctie, de uitinglijke correctie zal zijn. Kieshova bija le jot van de bija brija het seraya en asia zal terugkeren om absoluut te worden dan de, de plaats van waar de bija is, zal absoluut zijn. Ja, zal dan door, door, door uh, zakken. Uh, naar bija en daar naar dit zera en daar naar dan aan de asia. Dus geen klipot. Zo blij overbleef. Punt. We ze show U non de kaim hagu me mana de jama weet kaim le kadisch 23, schmei de malka kadische. We ale alle vale. 24 mei mawe de breschiet. We zeggen, dat is wat hij zegt. U mei non de maien en van die tranen. 22. Kaim ha manna. Wordt in stand houden die, of, ja, die aangestelde over de zee. Dus die Rahab, Rahab, zoals we hebben we eat hem en hij zal blijven, voortbestaan. We Kadiërs 23 schmeiden Malka Kadiërs. En hij blijft uh, uh, heilige, de naam van de heilige koning. We kabel alle, en hij legt op zich, neemt op zich, le kol me de brisit om. Um alle wateren van Breschid, van de scheppingsdaad, eh, op te slorpen. Want iedereen heeft zijn eigen taak in, in de scheppingsplan. Ja, dus hij was een functionaris, aangesteld om die wateren. Dus kijk, Hashem zegt, de Bina zegt, laat al die wateren verzamelen zich naar een plaats. Oké, okay, geweldig, maar dan moet nog een functionaris zijn die dat allemaal uitvoert, direct uitvoert. En dat is dan die, die aangesteld is, deze kracht is aangesteld om dat te doen. En hij doet het wel. Uh, we lanceren nu een paus.